Zes uur. De Radio 1 Show. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Kan Nederland hoop putten uit de wedstrijd Denemarken-Portugal. Jan Roes houdt ons op de hoogte dit uur. En er zijn veel minder boekentassen in de vlaggenmast dan voorheen. Want veel VMBO-scholieren hoorden vandaag dat ze gezakt zijn. Maar nu eerst de hoofdpunten van al het nieuws. En die krijgen we van door meegend. De Nederlandse economie zal later dit jaar voorzichtig aantrekken. Dat schrijft de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO waarschuwt dat de hoge schulden van Nederlandse huishoudens... en de vastgelopen huizenmarkt herstel in de weg kunnen zitten. Bezuinigingen om het begrotingstekort terug te dringen zijn nodig. Maar de snelle bezuinigingen zijn slecht voor de economie, zegt de organisatie. Ook pleit de OESO voor een verlaging van de hypotheekrenteaftrek. De Telegraaf mag niet meer de programmagegevens voor de hele week publiceren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de NPO, RTL en SBS. De persrechter legt uit waarom. Dat is omdat de omroepen zich kunnen roepen op bescherming van die gegevens. Auteursrechtelijke bescherming, een bepaalde vorm van auteursrechtelijke bescherming. De Telegraaf zegt gezegd ja, dat is in strijd met de Europese regelgeving. Maar de rechter wil niet vooruitlopen op een mogelijke aanpassing van de Nederlandse wet op dit punt. Dus de wet ligt er zoals hij er nu ligt duidelijke keuze gemaakt voor bescherming van deze programmagegevens. En de omroepen mogen zich daar dus op blijven beroepen. Momenteel wordt er gepraat over het gebruik van programmagegevens... door anderen dan de omroepen, maar de Telegraaf wilde dat niet afwachten. Als de Telegraaf doorgaat met publicatie... moet de krant een dwangsom van 200.000 euro per keer betalen. Rusland heeft de levering van wapens aan Syrië verdedigd. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat zijn land met de leverantie geen enkele internationale wet overtreedt. Hij ontkent verder dat er gevechtshelikopters zijn geleverd, zoals de Amerikaanse regering zegt. Volgens Washington worden met de helikopters steden aangevallen. Maar volgens Lavrov worden geen wapens aan Syrië geleverd waarmee vreedzame demonstranten kunnen worden bestookt. Op zijn beurt verwijt hij de Amerikanen dat die de opstandelingen in Syrië bewapenen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Die uitspraken van Clinton zijn eh, denk ik vooral ook bedoeld als een soort eh, schot voor de boeg met het oog op de top van de G20 volgende week in Mexico. En daar zullen de presidenten Poetin en Obama elkaar ontmoeten en ik denk dat Syrië in die persoonlijke ontmoeting eh, zeer hoog op de agenda zal staan. Intussen meldt de Syrische staatstelevisie de herovering van de stad Hafa op de rebellen na een strijd van acht dagen. Honderden rebellen zouden het gebied vannacht hebben verlaten. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. UEFA heeft de Russische Voetbalbond een boete opgelegd van 120.000 euro... voor wangedrag van Russische fans tijdens het duel met Tsjechië. Als de supporters zich tijdens dit EK nog een keer misdragen... krijgt Rusland bovendien zes punten aftrek bij de kwalificatiereeks... voor het Europees Kampioenschap in 2016. Fans sloegen in Wroclaw Stewart's in elkaar en gooiden met vuurwerk. Gisteravond waren er ongeregeldheden rond de wedstrijd... tussen Polen en Rusland in Warschau... Ruim 180 Poolse en Russische aanhangers werden gearresteerd. Georganiseerde groepjes Poolse hooligans zouden de gevechten hebben uitgelokt. In Levov is de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Portugal begonnen. Portugal moet winnen om zicht te houden op de kwartfinales. Beide teams hebben dezelfde opstelling als in de vorige wedstrijd. Nederland speelt vanavond in dezelfde groep in Garkov tegen Duitsland. De aftrap is om kwart voor negen. Vanmiddag was de fanzone van Oranje vol met supporters. DJ Armin van Buren heeft er een optreden. De toegang tot de fanzone moest worden afgesloten vanwege te grote belangstelling. Het weer vanavond en vannacht overal droog. en Dan klaart het vanuit het westen steeds meer op. Minima liggen tussen 4 graden in het binnenland en 8 graden aan zee. Morgen zonnig en droog. Dan wordt het 16 graden in het Waddengebied en 21 graden in het zuiden. En vrijdag weer veel regen. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits pakt minder druk uit dan gebruikelijk. 83 kilometer in totaal. De meeste vertraging rondom Rotterdam. Een paar files vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Vianen en Knopende Rijn staat 5 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Bunnik en Knopende Rijn staat 6 kilometer. Tussen de knooppunt de Lunette en Ouderijn is de rechter reishoek dicht. Daar dus zijn vrachtwagens stil komen te staan. Een aanrijding gebeurde er net bij Rotterdam op de A15 van Europort naar Rotterdam. Rotterdam. Bij pernis staat 2 kilometer, en zijn twee rijstroken dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Bestel nu kaarten via hetballet.nl. Tja, jongens, dan vraag je je toch af wat ze daar nou allemaal aan het doen zijn. Het is ook altijd hetzelfde liedje, hè. Tijd voor de wissel. En meteen allemaal, zou ik zeggen. Nu een gratis Apple iPod Shuffle, te waarde van 49 euro... als je 4900 maals inwisselt bij Dixons. Dus kom tijdens het EK langs of kijk op Dixons.nl... voor meer spectaculaire inruilkortingen. De tactische wissel van Dixons...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, Saab lijkt gered vandaag, maar het gaat zich helemaal richten op elektrische auto's. En heeft u wel of geen goed gevoel over de wedstrijd van vanavond? Laat dat ons weten op de website radio1.nl. De stelling is, ik heb er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal Duitsland verslaat. Even een tussenstandje. 49% is het daarmee eens. 51% is het daar niet mee eens. Hier zijn Gusella nou... Carrasso en Tom van het Hek. Ik wil wel gretig over tussenstandjes gesproken zeggen... want ik wil naar Denemarken-Portugal, ik wil naar Jan Roes. Ja, het is de achtste minuut en de Denen zijn goed begonnen hoor. Het eerste deel van die wedstrijd eigenlijk voornamelijk gespeeld op de helft van Portugal. Er was een harde overtraining op Kroon Deli. Enorme kans voor Eriksen, maar die stond volgens mij in buitenspelpositie. En Peppe gooide zich in de baan van het schot van Rommedaal En die redde daar de Portugezen. Nu Nani op de helft van Denemarken aan de rechterkant. Tikt eventjes terug... En de Portugezen bouwen rustig op via Felezo, de middenvelder. Tik weer naar de rechterkant, daar wacht Dani. Maar die krijgt de bal niet. Natuurlijk is Cristiano Ronaldo dan aanspeelbaar in het sausco Maar die voorzet is eigenlijk veel te ver. Ja, het begin voor de Denen hebben al een paar hoekschoppen gekregen. Die worden dan genomen door Kroondeli. De man die scoorde dus tegen Nederland. En de coach Paolo Bento toch wat zorgelijk langs de kant voor de Portugezen. Want ja, de Denen zijn dus goed begonnen in dezelfde opstelling zoals ze ook speelden tegen Nederland. Dus met Bentner voorin. Met Eriksen daarachter, Kroondeli aan de linkerkant en de snelle Rommedaal aan de rechterkant. En ook zoals gezegd de Portugezen dus met dezelfde elf zoals ze speelden tegen Duitsland. Negende minuut, nog altijd 0-0 in Lufthof. En als u uh, die beelden wilt zien waar Jan Roels het over heeft, dan uh, kunt u naar onze site op onze site inschakelen, radio1.nl, want dan kunt u luisteren en dan wordt dit ook getoond. We gaan eens even kijken hoe het in Garkov gaat, want op dit moment zijn duizenden oranje fans te voeten op weg naar het Metaliststadion. De afgelopen uren verzamelden zij zich op het Oranjeplein, waar ze opgewarmd zijn door DJ Armin van Buren, Jeroen de Jager. Jeroen, en dat met temperaturen van uh, zo'n 30 graden. Ja, en in de zon is het wel 40 graden. Het zijn ongelofelijke temperaturen, maar het is allemaal tot nu toe volgens mij, ook op, op dat plein, vlekkeloos verlopen. Uh, Duitsers die er ook bij stonden, geen problemen. En om uh, kwart voor zeven zetten die oranje besticht in beweging. En het is werkelijk ongelooflijk wat je nu ziet. We rijden in de Poetskind-Kaja-straat, de Poetskindstraat. Uh, dat is een hele lange rechte straat en het is een onaf Tienbare stuk van Oranje-fans die hier achter die Oranje-bus aanloopt. Uh, het, moet wel, het moet wel zo zijn dat hier ook bij zijn. Ik, ik was hier de vorige keer niet bij. Nico Komen van de Oranje-bus wel. Wat is dit wat u hier meemaakt, meneer Koma? Nou, Het is hier echt gigantisch. Het is, het is het onbeschrijfelijk van de We hebben de vorige keer waren we er ongeveer 9000 meelopers... ...nu zijn het er nou, ik schat, 15, misschien wel 20.000... Dat je zei, er zitten heel veel Oekraïners bij die gewoon leuk vinden. Die trekken nou je Zit dan. Die lopen gewoon mee. En dan heb je ook al eens een keer de mensen die langs de kant staan. Die gewoon alleen maar foto's maken en applaudisseren voor ons. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk om dit mee te maken. Uh, en dan krijg je zelfs als onafhankelijke journalist. een beetje de krield van een kippenvel. <lacht> op weg dus naar het stadion Jeroen de Jager in de Oranje Zee in Scharkov. We gaan het hebben over het Zweedse autobedrijf Saab dat op sterven na dood was, maar toch nog een nieuwe kant.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 Ze willen echt de aandacht gaan richten op elektrische auto's... Eh, met de afzetmarkt eh, China. Eh, en die auto's die moeten nog steeds in het Zweedse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 Anderhalf miljard euro is en daarbij is natuurlijk ook heel veel geld nodig... ...om die fabriek in Trollhetten weer op gang uh, te krijgen. Maar ja, de curatoren die hebben toch ingeschat dat uh, uh, dit bedrijf zeg maar... ...het meeste uh, kans maakt om, om uh, uh, Saab, weer, uh, Saab te kunnen redden. Het is even wennen, maar de bedoeling is dat die nieuwe elektrische auto... ...Russel Saap in 2014 op de markt komt. De eerste 13 minuten zijn gespeeld. Denemarken, Portugal, Jan Rolfs. 0-0 en Rommedaal speurt daarachter een bal aan. Het was uh, geen buitenspel, maar hij haalt het niet ondanks zijn snelheid. Dieptepaas was het van het Siemling. Maar de Portugezen zijn toch in die laatste 4-5 minuten een beetje losgekomen. Het zeg maar. was een actie van uh, Nani vanaf de rechterkant. Mooie voorzet. Jacobsen in paniek bij de Denen. Want uh, Cristiano Ronaldo stond achter hem, maar werkte de bal dan toch uh, aardig weg. Veloso was er met een goede voorzet vanaf die rechterkant opnieuw op zoek naar Cristiano Ronaldo. Ronaldo zelf had een paar mooie scharen. Kortom, de Portugezen hebben een beetje de zenuw eigenlijk uit hun benen gespeeld. En uh, vallen nu weer aan. Het is uh, het centrale duo dat de bal heeft. Alves, Bruno Alves en Pepe centraal achterin bij de Portugezen. Maar dan balverlies en daar gaat Palsen die snelle linksback van AZ... Langs de linkerkant stoomt hij altijd op. Silberbauer zou misschien spelen, maar terecht dat Olsen heeft gekozen voor Paulsen. En die probeert zich daar langs João eh, Moutinho te wurmen. Dat mislukt. Bal nu eh, ongeveer rond de middenlijn. Een duel aan de rechterkant. Dat eh, van Portugese kant gezien. Dat wordt ge gewonnen door Siemling. En Siemling maakt een gebaar, de oud-NEC'er. Siemling maakt een gebaar van ik moet gewisseld worden. Ik heb last van mijn hamstring. Ziemling dus uh, in Nijmegen gespeeld. Nu bij Club Brugge gaat zitten. En dus ligt het uh, spel even stil. Is er bijna een kwartier gespeeld in Lufthof. En is het nog steeds 0-0 tussen Denemarken en Portugal. En vanavond de gast bij ons is uitproefvoetballer Fons Groenendijk. Wat vind jij van dit eerste kwartier? Ja, je ziet toch dat die overwinning dat heeft de Denen goed gedaan. Ze hebben toch wat vertrouwen ook gekregen. Dat merk je duidelijk. Um, Portugal... Die mag het spel maken. He, dat, en dat mag ook wel met, met mannen als Nani, uh, met Cristiano Ronaldo en ook met Mirailes. De Denen wachten af en proberen vanuit uh, het veroveren... proberen snel de omschakeling te zoeken. Met name Rommendaal, die toch weer een paar keer slim is... op het juiste moment de diepte ingaat. Ja, dat, daar zijn ze gevaarlijk in. En het is een ploeg, denk ik, die moeilijk te kloppen is. Verwacht je echt iets van, van Ronaldo? Want ik heb bij hem altijd het idee dat hij in het nationale elftal... daar uiteindelijk toch niet zo heel veel van bakt. Of ja. is dat een beetje te onaardig? Nou, dat is wel een beetje onaardig. <laughs> het is natuurlijk, blijft natuurlijk een, goeie, een goede speler. Hij lijkt geen last te hebben van zenuwen. Maar je hebt wel spelers die inderdaad blokkeren in zo'n nationaal shirt. Hè. Ik, ik kan me herinneren bijvoorbeeld... Uh, wij hadden bij Nederland Nederlands Elftal Rob Witscher. die speelde altijd goed in het Nederlands helftal. En Dat heb je ook. Het kan ook omgekeerd. Maar, maar klopt het? Ik bedoel... Dus stelt hij vaak teleur in hij dit stelt, shirt? Hij stelt wel redelijk vaak teleur, ja. Want uh, hij is ook niet echt heel erg populair hoor, bij het publiek. Want uh, dat, dat merkt hij vaak ook in thuiswedstrijden van Portugal. Dat hij wordt uitgefloten. En dat hij bij lange na niet brengt wat hij... Uh, wat in hij het, moet brengen. In het, in het, bijvoorbeeld in het elftal van uh, een Manchester United of een Real Madrid bracht en brengt. Wat je nou vaak ziet is zo'n Portugal toch ook weer een beetje denkt... nou eerst maar eens even kijken hoe zo'n wedstrijd loopt... terwijl voor mijn gevoel ze eigenlijk al niet zo'n keus meer hebben. Verrast jou dat ook? Had je ze niet nog wel wat agressiever verwacht vanaf minuut 1? Ja, dat zit toch ook een beetje in de aard van, van die Zuid-Europese landen... die altijd een beetje de kat uit de boom kijken... toch altijd eerst zorgen dat die verdedigende organisatie goed staat... en van daaruit laten ze de wedstrijd op gang komen... en eh, proberen ze heus wel natuurlijk hun kansen te pakken... want zij weten ook... Uh, wij zijn alleen gebaat bij een overwinning. En uh, daar zullen ze naar op zoek gaan. Maar eerst altijd even kijken. Eerst verdedigend goed staan. Alles in het teken van Laat het vanavond gebeuren van de dijk. We volgen natuurlijk allemaal dat Europees voetbalkampioenschap... maar we kijken ook dag in dag uit naar de financiële markten... die de adem dag in dag uit lijken in te houden. Iedereen kijkt naar Griekenland, Spanje, Italië. Bert van Sloten van onze economieredactie is uh, uh, aangeschoven. Bert, uh, vandaag op de financiële markten, was het een relatief rustige dag? Het was een beetje grillige dag, uh, Tom. Uiteindelijk, uh, je zeggen dat het rustig is geweest... want de X-index, uh, belangrijke graadmeter toch, in Amsterdam... sloot met maar een verlies van 0,1%. En als we dan kijken, want iedereen kijkt naar die rente en staatsobligaties... en met name Spanje, Italië, Spanje uh, kreeg die injectie... dat leek even goed te gaan, ebpte meteen weer weg. Wat, hoe ging dat vandaag verder? Nou, je zou bijna zeggen, het ging best wel redelijk... want uh, de rente op de staatsleningen is niet uh, verder gestegen. Maar ja, eigenlijk moet ik zeggen, het gaat nog steeds niet goed... want we zitten net onder die 6,8, die werd gisteren bereikt... Hè, dat is het rentepercentage, dat is een record. En we zijn vandaag uh, gesloten op 6,7. Ja, en dat komt vooral gewoon omdat er ongelooflijk veel onduidelijkheid blijft want je zei het al, dat geld wat uh, gefondeerd is door, uh, de, door uh, Europa. De grote vraag is of naar de banken ook de overheid geld moet gaan lenen. Dat weet eigenlijk niemand. Of Spanje in staat is om dat geld terug te betalen, weet eigenlijk ook niemand. En uit welk potje krijgen die Spanjaarden dat eigenlijk? Is dat een tijdelijk potje, zoals nu? Of is dat, dat het vaste fonds waarover gesproken wordt? Uh, en ook dat is nog steeds onduidelijk... omdat nog maar een paar landen dat hele verdrag hebben ondertekend. Nou hadden wij net de voorzitter van het Europees Parlement aan de lijn en toen vroegen we hem een beetje gek natuurlijk, wie moet er nou Europees voetbalkampioen worden vanuit economisch ook. Maar toen zei hij nou laat Italië dat dan maar worden. Is het, in, hoe staat het in Italië dan? Is een uh, beetje stil, hoor, uh, alles richt zich <laughs> op Spanje. Nu? Alles richt zich op Spanje, maar in Italië gaat het ook niet goed. Als je naar nou die rente krijgt, we hebben het over de rente op staatsleningen trouwens, uh, die schommelt in Italië rond de 6,2. Daar heb je ook behoorlijk wat angst. Italië is vandaag de markt opgegaan om uh, kortdurend uh, geld te lenen. Voor een jaar heb ik het dan over. En die rente, laat ik eens even vergelijken, die is na bijna een procent hoger meer zelfs. Het is 3,97 terwijl ze vorige maand nog maar 2,34 betaalden. Dat is dus ook allemaal een teken van, van wantrouwen. Griekenland hoeft het niet over te hebben nee. uh, alles is nerveus. Alles is nerveus. En dan toch ook nog even wij wonen in Nederland. We ja, was er nog Zal nieuws over ver... Nederland te melden <laughs> vandaag. <laughs> ja, naast al dat andere nieuws. Er is een rapport verschenen vandaag van de OESO, dat is die Europese organisatie van, uh, Europese, van economische samenwerking. Die zegt dat de Nederlandse eh, economie op zich uit het dal kan klimmen... vermits de export aan gaat, uh, gaat trekken. Moeten we wel ook meer vertrouwen trouwens, hebben in Nederland. Kortom, we moeten meer geld uitgeven. Uh, en we moeten, dat is ook een belangrijke waarschuwing... niet te veel bezuinigen. Want dat verergert niet alleen de situatie in Nederland... maar ook in de rest van B Europa. Bert, en. Dankjewel. We gaan naar uh, Jan Roels, Portugal, Denemarken, Jan. Ja, gejuicht bij de Portugezen. De Portugezen op voorsprong in de 24e minuut. Het is centrale verdediger Peppe van Real... Die het doelpunt heeft gemaakt en het is een groot feest bij de Portugezen. Ze werden al sterker, er was al een kans voor Ronaldo. Alleen raakte hij de bal compleet verkeerd. Maar Pepe is het dan die de score opent in de 25e minuut. Kust het embleem van Portugal voor zijn land. De centrale verdediger van Real. Altijd belangrijk bij dode spelmomenten als hij mee naar voren komt. En het doelpunt komt uit een corner en dan is Pepper daar fantastisch bij de eerste paal. En doelman Stefan Andersen van Denemarken is compleet kansloos. Ook gaat de bal over het hoofd van William Quist die daar de eerste paal... Dekt. Het is uitstekend gekopt door Peppe En de Portugezen, dus in Levov op een 1-0 voorsprong tegen de Denen. En dat is gunstig voor Nederland. Ja, Vond Groenendijk, ja, het zou wat zijn als Ronaldo uh, nou net gescoord had waar we het net over hadden. Maar uh, ja, prachtig doelpunt van Peppe. Ja, nou een beetje denken aan het doelpunt van Cevchenko uh, van de week. En hij komt ook uh, naar de eerste paal. En die bal die wordt dan hard aangesneden, en <laughs> dan hoef je maar te schampen. Nou, dat deed hij perfect en uh, ja, het prachtige goal. En ja, ik moet zeggen, het, het, het komt ook op een moment dat, uh, dat Portugal wel, uh, wel sterker wordt ook. Ja, en het, het spel aan het maken is. En die Deense verdediging, hè? je had het er eerder over, die, die staat als een huis. Wat, wat ging daar nu mis? Nou, hij kwam duidelijk, uh, kwam die, uh, vanuit het midden kwam hij naar de eerste paal toe. En uh, daar zat Quist, die middenvelder, niet goed bij. Uh, en ja, goed, je, je moet altijd man en bal zien als je verdedigt. En in, in dit geval liet hij zich toch verrassen en kwam Peppe voor hem en kopte hem perfect binnen. Die Peppe, die is een jaar lang hier afgeschilderd. als iemand die niet eens weet hoe hij zijn schoenen aan moet doen... en alleen maar een beetje kan schoppen door heel veel mensen. Had een prachtige actie tegen Duitsland, wat net geen doelpunt wordt. Ja. Met veel gevoel zelfs. Uh, dit, hier moet je er ook wel echt voor kunnen voetballen. Voetbal. Ja, maar het is ook uh, natuurlijk onzin. Kijk, als je bij Real Madrid speelt, dan uh, kun je juist wel wat. En natuurlijk is hij afgeschilderd als een bandiet. En dat heeft vooral te maken uh, met de wedstrijden die hij tegen Messi afwerkt. Ja, wat houdt... wacht even, dat weet niet iedereen. Nou wat ja, doet hij tegen Messi? Hard Barcelona, Real Madrid en dan vooral uh, onder Mourinho uh, wilde dat nog wel eens uh, escaleren. Ja. Dat Real Madrid over de scheef ging. Ja, en dan pakte hij nog wel eens Messi aan. Iedereen houdt van Messi. Dus dan ben je al gauw natuurlijk uh, persona non grata. Maar geloof me, als je in dat witte shirt speelt van Real Madrid, dan kun je wat. Als je nu speelt tegen Portugal en je zit 1-0 achter, dan is het ineens een stuk minder leuk om tegen Ronaldo en Nani te voetballen. Ja, want uh, zij krijgen dan meer ruimte. De Denen zullen moeten komen ook nu. He, want uh, dat is nou eenmaal zo. Ook Denemarken wil vanavond een resultaat. Ja, en als de mannen inderdaad, uh, die jij noemt, Nani, Ronaldo, als die ruimte krijgen en ze kunnen je één op één opzoeken, dan zijn ze levensgevaarlijk. En ja, goed, dan, dan zit Portuso Portugal zit nu in, uh, in, een, uh, in een zetel. We gaan kijken of ze die zetel kunnen vasthouden. Hè. We gaan uh, er eventjes uh, uit, uit voor het nieuwsblok van uh, half zeven. En daarna zijn we natuurlijk terug met het vervolg van deze wedstrijd. Ook het nieuws over het aantal VMBO-gezakte. Dat aantal is toegenomen. En we hebben het ook over het uh, spreekrecht. De SP wil geloof ik iets van zeven uur spreekrecht in uh, de Tweede Kamer. En de PVV ook. De PVV een lange ook. Dag. Dus dat worden lange vergaderingen als ze hun zin krijgen. Dat na het nieuws van half zeven zo.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 Nu nog groener dankzij lerend energiebeheer en lagere fixeertemperatuur. Kijk op groenerbestaatniet.nl Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNorchieJazz.com Konica Minolta. Groenerbestaatniet.nl Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Lekker goedkoop, want die plofkip heeft een rotleven gehad.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 Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. De Telegraaf mag niet meer de programmagegevens voor de hele week publiceren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de NPO, RTL en SBS. Momenteel wordt er gepraat over het gebruik van programmagegevens door anderen dan de omroepen. De Telegraaf wachtte dat niet af en publiceerde de afgelopen weken al een tv-gids. FNV zelfstandigen heeft als eerste FNV-bond besloten mee te doen aan de vorming van de opvolger van de vakcentrale FNV. Tot volgende week donderdag hebben de 19 bonden die aangesloten zijn bij de FNV de tijd om te reageren op het advies van PvdA-Kamerlid Kleinsma. In het advies dat maandag werd gepresenteerd doet zij voorstellen hoe de FNV kan worden omgevormd tot een nieuwe moderne vakbeweging. De Nederlandse economie zal later dit jaar voorzichtig aantrekken, dat schrijft de OESO. De organisatie waarschuwt dat de hoge schulden van Nederlandse huishoudens en de vastgelopen huizenmarkt herstel in de weg kunnen zitten. Bezuinigingen zijn nodig, maar de snelle bezuinigingen zijn slecht voor de economie, zegt de organisatie. En het dodental na een reeks aanslagen in Irak is opgelopen tot zeker 70. In zes provincies en op tien plaatsen in Bagdad ontplofte bommen. In de meeste gevallen waren Shiïtische pelgrims het doelwit. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer nu, Marco Verhoef. Plaatsen en dan zou ik nog Ja, daar is hij. Hij doet het. Op steeds meer plaatsen gaat de wolken verdwijnen. Dat betekent dat het opklaart. En gaat het vannacht flink afkoelen. Vijf graden minimumtemperatuur. En er zou hier en daar wat nevel of een mistbank kunnen ontstaan. Het is morgen snel voorbij. Dan gaat de zon flink schijnen. In het noorden wat stapelwolken. Later op de dag in het zuidwesten wat sluierwolken. Maar daar schijnt de zon nog wel een beetje doorheen. Temperaturen tussen de 16 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Staat niet veel wind. Eigenlijk best een aardige dag. In schil contrast met de vrijdag. Want dan wordt het misschien wel 20 graden. Maar het raakt ook bewolkt. En het gaat regenen. In het zuidoosten kan het onweren. En in het weekend is het dan lichtwisselvallig met een enkele bui. Wat zon. En vooral zaterdag staat er vrij veel wind. ANWB Verkeersinformatie, nog een paar files. De meeste vertraging aan de oostkant van Utrecht. Ik noem de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knopende Ouderijn 4 kilometer. Tussen de Knoop, de Lunette en Ouderijn is de rechte reis dicht. Er staat een vrachtwagen stil. Daardoor loopt het wat vast op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Knopende Lunette 2 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred en Utrecht 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is drie minuten over half zeven. Straks gaan we het hebben over de, het aantal gezakten. De stijging daarvan in het VMBO. Maar eerst gaan we natuurlijk naar Denemarken, Portugal. Portugal opent het bal. Jan Roes kan Denemarken antwoorden. antwoorden? Nou, nog niet echt. Want hier is Cristiano Ronaldo. Had net ook een goede demarrage. Een aardig Wil nu uithalen, maar wordt daar pootje gehaakt door uh, Lars Jacobsen. En de scheidsrechter de Schot, Craig Thompson, geeft terecht een vrije trap voor Portugal en voor Cristiano Ronaldo. Er was weer een balletje, mooi steekpaasje ook van Ronaldo op Helder Postiga. Maar de spits is dan toch behoorlijk traag, vind ik hoor. En er was een uh, gele kaart voor Mereas, de speler van Portugal. Toen hij Hens maakte en Bentner, de spits van de, de Denen... Kon eigenlijk gewoon doorlopen en daar had Craig Thompson ook rood kunnen geven aan Marijas. Maar deed dat niet volstond met geel. Morten Olsen, de bondscoach van de Denen, won zich natuurlijk op. En Cristiano Ronaldo gaat zich opmaken voor de vrije trap. Want dat is natuurlijk altijd een heel ritueel. Dan legt hij de bal neer, maakt hij een paar stappen naar achteren. De zegt, gaat het muurtje neerzetten bij de Denen. Concentratie bij Ronaldo. En ik heb toch altijd het gevoel dat hij zich enorm verantwoordelijk voelt voor dit elftal. Maar er lopen toch ook meer sterren in zoals Nani en Marijas van Chelsea. Ronaldo kijkt. Waar staat de muur? Waar is de doelman? Hoe ver is de afstand tot het doel? Hoe ga ik de bal raken? In de Spaanse competitie schiet hij er zo geregeld er eentje in. Hij had zo even ook een vrije trap. Nu Ronaldo. Ronaldo in de muur. En vierde muur over het doel. Dus een corner voor de Portugezen. Maar Portugal duidelijk sterker. Is nog steeds geen antwoord van Denemarken. Ze hebben eigenlijk nog geen kans gehad in de eerste 35 minuten. Terwijl ik nog een keer kijk naar de herhaling van die vrije trap van Cristiano Ronaldo. Waar de bal op het hoofd komt van Simon Kier. De verdediger van Denemarken. We nemen de hoekschop nog eventjes mee. is kijkt. En die wil de hoekschop gaan nemen. Dan gaat Thompson even praten met Ronaldo en Kier die hem bewaakt. Ronaldo beweegt door het strafgebied heen. Het is dus weer een hoekschop. De goal van Peppen kwam uit een corner voort. Nu komt de hoekschop van de andere kant. En daar is de doelman Andersen die klem vast heeft. 36 minuten gespeeld, bijna in Lefov. 1-0 voor Denemarken, 1-0 voor Portugal tegen Denemarken. Zo klopt het. Het aantal gezakte VMBO'ers is verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Toen zakte zo'n 5% van de leerlingen, dit jaar is dat 10%. En dat komt door de nieuwe normering, wordt gezegd, waarbij een leerling gemiddeld een 5,5% moet hebben voor het centraal examen. Je ziet het ook uh, terug bij het Maartenscollege in Haren, waar natuurlijk ook wel leerlingen geslaagd zijn. Hoi Lianne. Hoi Leanne. met Carlo Kasten van het Maascollege. Hoi hi. Hoi hi. hi, hi. Je bent geslaagd meid. Fantastisch. Oh, super, dankjewel. Ja, en had je het ook verwacht? Uh, nou, ik wist het eigenlijk niet. Nee. Had je de toetsen. Ging, de examens gingen op zich niet echt heel denderend of zo. Nee. nee, dat klopt. Karel Karsten is druk aan het bellen naar alle mensen die geslaagd zijn. Sjoerd Lauwers, teamleider hier op het Maartenscollege in Haren van het VMBO. Hoe staat het er bij u voor? Hoeveel mensen zijn er niet geslaagd? Ja, helaas dit jaar meer dan we, dan we gehoopt hadden. We hebben dit jaar uh, op dit moment drie leerlingen die al definitief zijn afgewezen. En er zijn er nog zeven die de tweede ronde in moeten. En is dat meer dan andere jaren? Ja, dat is meer dan andere jaren. We hebben op dit moment 75% geslaagden. Dat is erg weinig. Vorig jaar zaten we in de, of na de eerste cijfers op 82% en uiteindelijk op 95%. En die 95% gaan we dit jaar niet halen. Nee. De nomering, die is de schuldige? Uh, de normering speelt bij drie leerlingen die een herkansing moeten doen absoluut een rol. Er zijn drie leerlingen die uh, door die 5,5-norm die er dit jaar is bijgekomen... zijn aangewezen op een herkansing. Bent u nou eigenlijk blij met die nieuwe normering? Nee, voor mezelf niet. Ik, uh, ik, ik, ik heb niet het gevoel dat we nou in één keer slimmere leerlingen... of betere leerlingen gaan afleveren aan het mbo of aan het hbo. Ik, ik vind het ook een beetje, als ik heel eerlijk, maar dat praat ik echt gewoon puur vanuit mijn hart... Het is ook een beetje van, was het vroeger dan niet goed genoeg? We hebben heel veel goede mavo leringen afgeleverd. Niet alleen onze school, maar alle MAVO's in Nederland. Dat is in heel veel gevallen geen eindonderwijs geweest. De jongens en meiden zijn doorgegaan naar mbo, hbo, universitaire opleidingen uiteindelijk. Ik van, dat, had, dat kon dus ook zonder die 5,5 en norm. Dat kan volgens mij nu nog steeds. U zegt gewoon, hij is overbodig. Hij is voor mij niet nodig. Deven, als je examens heb je iets minder gemaakt dan je schoolonderzoeken. Met twee vijven ben je geslaagd omdat je... Voor Engels een 7 uh, gescoord hebt, dus je kon het compenseren. Nou ja? ja? Nou, ja, mooi. Bedankt. Hey, tot straks. Tot straks. mooi. Karel Kasten, u bent nu aan het bellen, de geslaagde, weliswaar. Ja, en de gezakte al gesproken vanochtend? Vanochtend uh, heb ik de gezakte aan de telefoon gehad. Ja. Een bittere pil voor velen? Uh, zeker, zeker. Die leerlingen die vanwege die 5,5. Het nog niet gehaald hebben. Die leerlingen waren vorig jaar op zich geslaagd. Alleen dit jaar moeten ze nog een paar tienden. of sommigen nog wel iets meer erbij scoren. Dus zwaar teleurgesteld? Van ja, als je er al zo dichtbij bent. Ja, dan moet je toch nog even door. Of zaten ja. mensen er niet heel dichtbij? Jawel, want één leerling op twee tienden. die was vorig jaar gewoon prima geslaagd. en nu vanwege die 5,5 moet hij nog twee tienden erbij halen. En even later op de middag, twee geslaagde leerlingen, Floris en Tobias. Gefeliciteerd, jullie hebben het gered. Ja, dank u wel. Nou zijn er meer medeleerlingen gezakt dan andere jaren. Dat hebben jullie ook gehoord? Ja, dat klopt. Van die, uh, ja, door de nieuwe regelingen, nieuwe exameneisen. En klasgenoot, geloof ik, voor jullie op twee tienden het niet gehaald. Ja, klopt. Uh, Jaron, heel jammer. Maar ja, gewoon een beetje zijn best moeten doen, denk ik. Wat vinden jullie van die nieuwe regel? Mij maakt het op zich niet zoveel uit, want ik heb wel uh, goede cijfers. Maar voor de anderen vind ik het wel, uh, wel een uh, stomme regel. Want ze uh, zijn veel meer gezakt dan andere jaren. Ja, dat is uh, gewoon jammer. Beetje sneu voor ze? Ja, het is wel sneu, maar uh, waarschijnlijk het niveau van, uh, van de MAVO, van het VMBO, wordt hierdoor wel gewoon omhoog gezet. En dan is het niet meer zo... Uh, is het niet meer dat, dat Als je VMBO doet, dat je dan dom bent. Nou, je hebt het gevoel van, dit geeft ook wel meer waardering voor het diploma wat ik zojuist gehaald heb. Nou ja, ja nu wel. Maar als ik gezakt zou zijn, niet natuurlijk. Nee, precies. Maar, maar ja, dan, dan... ik ben geslaagd, dus mij maakt het allemaal niet meer uit. Jullie vinden het prima, deze regel mag gewoon blijven bestaan. Ja. En nu eerst even feest vieren. Nou, even, even. De hele, <laughs> hele vakantie eh, volgens ons <laughs> is een hele, heel lang feest vieren. Ja. Nou, veel plezier ermee. Dank, Dank wel. je wel. De leerlingen van het Maartenscollege in Haren waar Mark Hamer was. Jan Roef zei dat het allemaal voor Portugal moesten zijn. Hebben we goed nieuws, Jan? Ja, we hebben goed nieuws. Helder Postiga de bekritiseerde spits, heeft er 2-0 van gemaakt voor de Portugezen. Weer een mooie goal, hoor. Postiga duikt daarop bij de eerste paal. Na een goed paasje van Nani tikt die bal achter doelman Stefan Andersen. Ja, de Denen hebben er eigenlijk geen antwoord op. En de Portugezen, ja, het ziet er allemaal wat meer ontspannen uit op het veld. Ronaldo moppert ook wat minder. Hetzelfde geldt voor Pepe, die organiseert de verdediging. Maar de Denen komen er eigenlijk niet door. Nu over de linkerkant is er ruimte voor Paulsen op zoek naar Pender. Maar die voorzet komt bij Lange na niet aan. Nee, aanvallend zijn de Denen tot niets in staat. En dat waren ze eigenlijk ook niet tegen Nederland in de openingsfase. Maar toen was daar dus kroon deli En nu uh, laten ze zich ook weer terugzakken. Zijn ze toch al beducht op misschien nog meer Portugese goals. Ja, en de Portugese, dat zit natuurlijk in de cultuur. Kunnen nu ook een beetje de linies laten zakken. De linies uh, dicht op elkaar laten aansluiten. De Denen weinig ruimte geven. Want als er één land kan verdedigen, dan is het Portugal. Dus een, uh, ja, een prachtig uitgangspunt voor de Portugese. Als we 40 minuten hebben gespeeld. 2-0 voorsprong. De Denen vallen aan. En... Daar is een kans en de goal voor Bender zomaar. Is het buitenspel? Nee, Bender maakt er 2-1 van. Uit het niets, dus toch een poepet voor de Denen. Bender en dan is er hoop voor Denemarken. Portugees hadden niks te vrezen van de ploeg van Morten Olsen. En dan is daar opeens die lange Bender die de bal heel simpel kan inkoppen. Bender verhuurt aan Sunderland, speelt onder contract van Arsenal. Maar het is een heel simpel doelpunt. En de verdediging van uh, Portugal ziet er heel zwak uit. Bender staat geen buitenspel als de bal uh, wordt gekopt. Ik dacht door Eriksen naar Bentner. En uh, dan staat hij dus ook geen buitenspel. Goed gezien door de arbitrage. Nee, het is Kroondeli die de bal uiteindelijk kopt naar Bentner. En dan is het uh, 2-1. Dan wordt het nog spannend in Lufov. Ja, volgens Groenendijk. Daar uh, sta je dan. Lijkt bijna beslist. En in één minuut is alles weer anders. Hè? Ja, maar dat is uh, wel eerder gezegd. Uh, dat is natuurlijk de grootste kwaliteit van Denemarken. Die geven dat niet op. Dat is een ploeg die ervoor vecht. En, ja, goed. Uh, dan kunnen ze altijd een goal maken. Want dat hebben we tegen Nederland gezien. Maar Portugal, uh, daar kan je bijna niet tegen scoren. Uh, dit zag er voor heel on-portugees uit wat hier gebeurde. Ja, het was een perfecte aanval hoor, moet ik zeggen van die Denen. Want alles klopte in die aanval. Het balletje werd voorgegeven, precies tussen de keeper en de verdediging in. Kroondeli liep goed door, kopte hem heel bewust terug en Bentner maakt hem keurig af. En het was gewoon een prima doelpunt. En, en hoe schat jij de Portugese mentaal in? Wat gaat dit tegen doelpunt met ze doen, terwijl ze er zo uh, lekker voor stonden? Nou, dat hoeft niet veel te betekenen. Het is, het is zo rust. En dan zal ongetwijfeld de bondscoach ook eventjes de mannen toespreken. Um, ja, ik verwacht toch dat Portugal alsnog de wedstrijd wint. Ik heb even heel snel ik heb nog even gekeken naar dat eerste doelpunt. Um, en daar moet agger, die moet eigenlijk uh, de dekking pakken van Peppe. Maar daar wordt dus heel bewust op getraind. Want dat zag je ook in een paar corners daarna. Die agger wordt steeds uitgeblokt, waardoor Peppe vrijkomt. En dat was heel mooi om te zien bij de eerste goal. En ja goed, uh, misschien halen ze daar straks nog iets uit. We zullen gaan kijken, we gaan eens even verbinding zoeken met uh, uh, Berlijn. Want over twee uur, zo'n beetje, twee uur en drie minuten... dan gaat de, de moeder aller duels van start, staat hier, u weet het wel. In Berlijn bij de Brandenburger Tor staat onze correspondent uh, Wouter Meijer. Wouter, uh, loopt het daar als storm? Loopt men massaal uit in Berlijn om naar zo'n wedstrijd te gaan kijken? Ja, dat is wel de verwachting. Uh, de eerste wedstrijd waren er 400.000 mensen afgelopen zaterdag. Ja, dit is natuurlijk een belangrijkere wedstrijd. Dus het zou best eens kunnen dat we over de half miljoen heen gaan hier dadelijk. Uh, nu kijken mensen natuurlijk alvast eventjes naar uh, de eerste wedstrijd van vanavond. Dus, uh, je ziet dat mensen uit hun werk komen. Maar heel veel mensen inderdaad zich al uh, keurig hebben uitgedost. Vlaggen om de schouders, het gezicht uh, zwart-rood-goud met, met schmink gemaakt. Uh, uh, vrouwen hun haar zelfs uh, in de drie kleuren hebben geschilderd. Dus de stemming is er goed in en het is mooi weer. Dus iedereen verheugt zich op een mooie wedstrijd, denk ik. En uh, zijn ze vol vertrouwen of leeft er ook angst? Hoe is de algemene stemming? Nee, ze zijn absoluut vol vertrouwen. Ik heb nog niemand kunnen vinden die niet denkt dat Duitsland gaat winnen vandaag. Uh, ze hebben er vol, uh, veel vertrouwen in dat Duitsland gewoon een beter team heeft. Ook met de nadruk op het woord team. Uh, iedereen zegt Nederland dat ze toch een ja, hele goede spelers. Allemaal wereldsterren op zich. Maar ze zijn geen team, wij hebben een manschaft, wij zijn een eenheid, dus wij gaan winnen. En Duitsland is natuurlijk ontzettend gemotiveerd, eh, ten eerste door de winst van de eerste wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Portugal. Maar ook een beetje door de slechte kwaliteit van die wedstrijd, Het was natuurlijk meer geluk dan wijsheid dat ze gewonnen hebben van Portugal. Dus wel mensen denken ook dat Duitsland nog eens eventjes flink eraan gaat trekken, een paar tandjes erbij gaat doen en vanavond nog veel beter gaat spelen dan zaterdag. Kun je daar uh, veilig met een oranje hoedje oplopen of ben je een beetje incognito daar zeg maar? Uh, ik, ik, ik, ben, ik ben incognito, maar ik heb een paar mensen gezien met oranje uh, t-shirts, sommigen nog met een jas erover aan. Dus ik denk dat als ze die jas uitdoen, nee, kijk, het, het, is, het is hier absoluut veilig. Er zijn, er zijn hier wel oranje fans, er zijn ook een aantal beer gardens in Berlijn uh, die erom bekend staan dat daar veel oranje fans komen. Dus die uh, speciaal voor oranje zijn, maar je kunt hier absoluut veilig zijn. Uh, Zeggen dat je Nederlander bent. Dat vinden ze best leuk. Nou, wij danken jou nu en uh, mooie avond was daar. Tot later. Terug naar de wedstrijd van dit moment. Denemarken, Portugal. Jan de Roel. 45e minuut en de Denen met ruimte. Kroondeli kijkt. Bender natuurlijk weer mee. Bender in duel met Peppe. En dan steekt Peppe dat lange been uit en heeft de bal. En dan is er eigenlijk meteen weer ruimte voor de Portugezen. Omdat de linies een beetje uit elkaar vallen. Het is natuurlijk heet in Le Temperaturen zo rond de 30 graden. Daar heeft Nederland vanavond ook mee te maken. En de Duitsers ook. Maar er was een kans zo even weer voor Portugal. Na een mooie voorzet van Nani. Dan biedt Mireille zich aan. Een randstadsgebied. Maar Nani kijkt en... Ziet Palsen voor zich, maar geeft de bal dan langs Palsen voor bij de eerste paal. paalhelder Postiga. Maar dan was doelman Stefan Andersen van Denemarken er goed bij. En uh, Cristiano Ronaldo kon de bal ook niet intikken. In de extra tijd nu Denemarken. Dat nog probeert langzij te komen. Wie weet komt er weer zo'n doelpunt uit de lucht vallen. Wat we zo even hebben gezien met Bentner. Naar dat goede werk van Kroondeli. Bentner dus de doelmaker voor de Portugezen. En uh, de Denen nu met uh, de invaller Jacob Palsen. Die is er ingekomen voor Tiemling. Die is dus geblesseerd geraakt aan zijn hemstring. Bal naar de rechterkant. Vlak voor het sarsgebied van Portugal is het een inworp voor Denemarken. En uh, nou ja, die gaan niet eens zo snel naar die bal toe. Die denken 2-1. Dat biedt nog perspectief. Misschien prikken we er eentje in. In de tweede helft nog de Denen. Gelijkspel is, uh, is een uitmuntende uitslag voor Denemarken. Winst willen ze natuurlijk heel graag. Maar uh, als het 2-2 zou worden dan is dat gunstig voor Denemarken. Niet gunstig voor Portugal. En ik denk toch ook niet gunstig voor Nederland. Akker de aanvoerder heeft de bal naar de linkerkant. Er staat bal altijd vrij. Ransasso-gebied bij Portugal, maar de bal wordt verspeeld en dan is er heel veel ruimte voor Miguel Veloso en eh, ligt daar. Postiga tegen het gras gewerkt. Het is af en toe een hard duel. We hebben behoorlijk wat pittige overtredingen gezien. Nani buitenom, Nani voorzet en bijna bereikt hij daar Joao Moutinho. Weer een aanval dus over de rechterkant. Weer Nani en daar ligt Helder Postiga geraakt op zijn neus. Zo rond de middencirkel. Portugezen protesteren. Pepper legt uit van dat kan toch echt niet. Ja, er is weinig aan de hand. Het is bekende Portugese aanstellerij vind ik. Postiga maakt een enorme buiteling. Grijpt naar zijn hoofd. Maar er is heel weinig aan de hand. En het is allemaal een beetje overdreven gereageerd. Bento, die, die coach langs de kant, gaat dus verhaal halen bij de vierde official. Maar het is heel goed dat Craig Thompson met zijn assistenten, die ook uit Schotland komen, zijn hoofd niet gek laat maken. Olsen maakt dus wat aantekeningen. Hoe gaat hij deze tweede helft aanpakken tegen de Portugezen in de hitte van Levof. Want laten we het niet vergeten, ik zei het zo even al, temperaturen zo rond de 30 graden. En dat, gaat, ja, dat ga je voelen in de tweede helft. Vandaar ook dat de Portugezen denk ik niet als een gek uit de startblokken zijn gekomen. Maar eigenlijk een beetje zijn gaan voetballen na zo'n minuut, uh, minuut of twintig. Toen op een 2-0 voorsprong kwamen. Maar toen was daar ineens dus het doelpunt van Bentner. Na het goede werk van Kroondeli. De scheidsrechter uit Schotland heeft gefloten voor rust. Het is 2-1 voor Portugal. En de tweede helft belooft spannend te worden. Alvonds Groenendijk. Uh, verdiende voorsprong mogen we toch zeggen. Hè? Alles bij elkaar opgeteld. Ja. Zeker, over 45 minuten terecht. Maar wel maar 2-1. Ja, Even over dat uh, liggen wat uh, deze spits nou deed. We zagen in de herhaling dat hij weliswaar even werd tegengehouden. Een enorm overdreven reactie. Uh, moet er eigenlijk ook niet iets gewoon aan gebeuren? Want dit, is toch, dit, dit ontviert het, het voetbalspel ja. toch? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En zeker nu, uh, nu er toch ook vijf officials zijn. Hè, dan zeg ik, als je dat dan ziet. En hij grijpt naar zijn hoofd. Terwijl hij heel licht bij zijn schouder wordt gepakt. Nou, dan ben je als scheidsrechter uh, genoodzaakt om te zeggen... van oké, okay, we laten het spel even doorgaan. En dan ga je niet naar de zeg maar, zogenaamde dader toe... maar naar degene die op de grond ligt. En dan geef je die gewoon een gele kaart. En ja. dan wil ik nog wel zien hoe vaak dat nog gebeurt. Even die andere gele kaart die er viel. Um, al dan niet... Ook jij zei, Jan Roef zei het ook meteen. En dan kun je zeggen, ja, we maken het uit. Maar dat is heel cruciaal. had ook rood kunnen zijn. Hè? Ja, dat was even kijken. Marijas, hè? Waar die hier, he, was het? Ja, Marijas ging goed door. Of uh, sorry, uh, Kroondeli ging ja. goed hoor. Marijas maakte hens. En dan is het altijd even de vraag, waar zit dan die volgende verdediger nog van Portugal? Nou, het leek een meter of tien, twaalf tussen te zitten. Dus Kroondeli had een vrije doortocht. En dan is de vraag natuurlijk, uh, ja, wat doet zo'n scheidsrechter? In dit geval gaf hij geel, maar rood had ook gekund. 2-1. Uh, warm, moeilijke omstandigheden. Uh, gaat dat meespelen? Ja, het zal zeker dadelijk mee gaan spelen. Maar ja, vlak die Denen toch niet uit met deze stand. Het, is toch een, het blijft toch een ploeg die, uh, die ervoor zal gaan. Hè? Want ook nu, uh, die 2-0, iedereen uh, leek, leek zich er al bij neer te leggen dat de wedstrijd gespeeld was. Maar dat Deense ploegje gaat toch door. En zal vechten de tweede helft. En zal toch proberen om die gelijkmaker te pakken. Kunnen bijna niet wachten.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 Ben Howard met uh, Keep Your Head Up. In de rust van Denemarken, Portugal, nieuws uit de Tweede Kamer. Daar worden nieuwe strijdmethoden aangekondigd. PVV en SP willen namelijk debatten gaan rekken om besluiten te vertragen. Dat werd eerder vandaag bekend. De PVV wil ook een speciale vergadering bijvoorbeeld van de Eerste en Tweede Kamer samen. Dat zijn actiemiddelen die niet lang gebruikt zijn in het Nederlands parlement. De vraag is natuurlijk, zijn ze succesvol? Een verslag hoort u van Wilco Boom. Mr. President, um, I am here today to take a strong stand against this bill. You can call it a filibuster, you can call it a very long speech. I'm not here to set any great records. In de Verenigde Staten is het een bekend verschijnsel in het parlement. Filibustering. Zo lang mogelijk praten om stemmingen over wetten te vertragen. In Nederland willen nu ook de PVV en de SP het gaan proberen om de eigen bijdrage in de zorg en verhoging van de AOW-leeftijd tegen te houden.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 Mariette Hamer van de PvdA. De Kamer heeft het recht alle instrumenten te gebruiken die ze wil. Dus ik denk dat het op zichzelf legitiem is. Ik vind dat moet je dan gewoon eerbiedigen. En daar doen we dan ook rustig aan mee. Ineke van Gent van GroenLinks. Dat lijkt misschien heel erg leuk... maar het is ook een beetje het saboteren van de gang van zaken in de Kamer. En ik denk toch dat burgers uiteindelijk liever hebben... dat het over de inhoud gaat... dan dat we de Tweede Kamer gebruiken voor politieke hobby's en spelletjes. Kees van der Staaij van de SGP. Automaten creatief. Uh, tegelijkertijd als natuurlijk iedereen uh, op allerlei manieren gaat proberen... om op deze manier aandacht te trekken, uh, dan zou het een rommeltje worden. De, de gro grote vraag is natuurlijk of de vertragingstactiek van PVV en SP zal slagen. Volgens Van der Staaij is dat helemaal niet nodig. De Kamer kan volgens hem de plannen van de twee partijen... eenvoudig tegenhouden, dankzij het reglement van orde. We hebben nu een regeling die wel de guillotinebepaling wordt genoemd. Die is eigenlijk speciaal uh, voor dit doel in het reglement van orde opgenomen... om, zeg maar, obstructie via eindeloze spreektijden te voorkomen. En die betekent dat een, voor, een voorstel gedaan kan worden... om de vergadering te beëindigen onmiddellijk of over een aantal uur... Uh, waardoor, uh, en, en dat voorstel mag niet toegelicht worden en moet onmiddellijk in stemming gebracht worden. Er staat in, de, in het reglement van orde dat dan zeg maar de, de resterende spreektijd naar billijkheid wordt verdeeld. En uh, ja, dat, dat betekent dus, nou, er zijn nog steeds ruime spreektijden, maar niet die absurde spreektijden die dan zeg maar oorspronkelijk voorgenomen worden door de Kamerleden die eigenlijk zand in de machine wilden gooien. Het is nog afwachten hoe het in de Tweede Kamer zal gaan durft de meerderheid een minderheid het zwijgen op te leggen. Dat is dan eigenlijk de vraag. Maar misschien komt het hier ook nog wel zover... dat Kamerleden hun verhaal echt urenlang gaan rekken. Zoals senator Bernie Sanders in de Verenigde Staten. Ik ben hier vandaag... om zo lang mogelijk. we have got to do a lot Than this this agreement uh, provides. Dat was de reportage over de spreektijd van SP en PVV. U heeft ook nog onze stelling te goed voor Aan de Lijn. Deze week dus even niet telefonisch in verband met al die voetbalwedstrijden rond zes uur. Later in de sportzomer komt het uitgebreid weer terug. Maar u kon overigens wel meedoen via radio1.nl. En de stelling was, ik heb er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal de Duitsers vanavond verslaat. En dat is die stelling. En uh, we zeiden het al eens eerder, het is een beetje 50-50, niet eens helemaal, 99. 49% heeft er alle vertrouwen in en 51% is het oneens met deze stelling. En hoeveel mensen hebben er dan gestemd? Zo'n 600. Dus eh, 303 denken dat het niet gaat lukken, terwijl de 37, denken van wel. We zullen het zien, kwart voor negen vanavond, zo om zeven uur. Dan begint natuurlijk de tweede helft van die andere o oh zo belangrijke wedstrijd voor Nederland... Denemarken, Portugal 2-1 is het voor Portugal. We gaan zien of dat zo blijft. Jan Roefs houdt u op de hoogte. En hier te gast is ons Groenendijk om de wedstrijd te bekommentariëren. Eerst even sterk en daarna gaan we verder. Tot zo.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl. Lees nu de nieuwe avonturen van de buurvrouw From Hell. Meer Phoenix vrouwen van Naima El Bezas. Meer Phoenix vrouwen nu ook in uw Libris-boekhandel. Dit is Radio 1.